Milady. Dat moet het eiland zijn. Heel goed, Parker. Hebben ze al contact met ons opgenomen? Ja, dat was een zekere Tracy aan de radio. Hij zei dat we aan Wal konden. Oh, ja, dat was meneer Jeff Tracy. Wil je dan nu dat ding overboord gooien? Dat, dat ding? Oh, ik bedoel het anker, milady. Oh, het anker. Oh ja, ja. Ja, dat bedoel ik natuurlijk. Goed, dan gaan we verder met de auto. Net zoals u wilt, Milady. Ik zal de deur voor u openen. Oh, dank je, Parker. En rij langzaam. Je weet hoe naar ik me soms voel als de verwarming in de wagen aanstaat. Oh, ik rij zo voorzichtig, Milady. De zij was anders niet zo gek, hè? Kalm en rustig, vond ik het. Dan heb je zeemansbloed, Parker. Maak nu die deur maar open. Thank you better, I'm alleen maar een grote bink met grijs haar. Vaker. Hoe vaak heb ik je al op je taalgebruik gewezen. Dat is meneer Tracy. Oh, sorry lady. Lady Penelope, ik ben blij u weer te zien. Dank u, meneer Tracy. Het is erg aardig om ons op het eiland uit te nodigen. En weet u nog wat we in eiland zei? Eilanden bergen verrassingen. En als u iets zal verrassen, Lady Penelope... Dan zal het de International Rescue Organisatie zijn. Nu we toch gaan samenwerken, Jeff, moet je me maar Penny Oké, okay, Penny, afgesproken. Zullen we naar het huis gaan? Stap in, meneer Tracy. Rijden is nog altijd beter dan lopen. Dank je, Parker. Het is een geweldige kaart, zeg. We zijn eraan gehecht. Niet waar, Parker? Inderdaad, meneer Lady. Zo, we zijn er. Uh, mag ik je voorgaan, Penny? Oh, neem jij alsjeblieft de bagage mee, Parker? Uh, jawel, milady. Nou, het zal wel niet in één keer kunnen, hè? Uw uitrusting is nogal uitgebreid. Parker, we streven er toch altijd naar om er goed uit te zien. Ja, dat is zo, milady. Maar goed dat we niet in het ijzeren tijdperk leven. Dan zou ik een hondenbaantje hebben. Dit is de lounge, Penny. Van hieruit voer ik de controle over de reddingsoperatie. Met werkelijk, Jeff. Het is een prachtige kamer. En ik zie nergens een spoor van een radiozender. Ja, het is perens mooi gelukt. Je weet dat de hele organisatie top secret is. Daarom is alles zo goed verborgen. Je hebt gelijk. Al je ideeën moeten vooral niet in verkeerde handen terechtkomen. Maar oh. je nou, zeggen dat toch, Parker? Je zult mijn jurken kreuken. Sorry, milady. Ik wou te veel een Er komt nog meer. <laughs> Zo'n mooi nummer, hè? <laughs> ja, ik zou hem niet kunnen missen. Bekijk alles maar goed, Paddy. Ik wil dat je je hier thuis voelt. Op slot van rekening behoor je nu tot de organisatie. Ja, dus onze functie is om daar hulp te bieden... waar alle normale methoden hebben gefaald. Ja, daar komt het op neer. Jij hebt natuurlijk de controle over de Engelse afdeling van de Oh, het klinkt allemaal verschrikkelijk opwindend. Oh! Sta op, Parker, toe. Het is niet de bedoeling dat je meneer Tracy's vloer aanveegt. Nou, het spijt me, Milady. Ik struikelde over al die koffers. Ik zag ze gewoon niet meer. Ik haal er nog een paar. Zoals ik al zei, Jeff, ik vind het een sensatie om met jullie mee te werken. Ah! Die knappe jongens daar zijn zeker je vijf zonen, veronderstel ik. Zo is het. Hun portretten worden televisiebeelden als ze me oproepen. Op het ogenblik zijn ze in hun Thunderbird-machines en wachten op mijn instructies. Laat me nu eens zien of ik kan raden wie wie is. Beginnende van links hebben we John, hm. Scott, hm. Virgil, Ellen en Gordon. Ben ik goed? Precies, Perry. Ik zie dat je ze herkent van de beschrijvingen. En Brains is het genie achter de uitvindingen. En Tintin werkt ze uit. Zo is het. En Grootmoeder en Kirano, Tintins vader, voltooien het geheel. Oh, fucker. Zijn jullie bijna klaar? Ja, ja, milady, Alles is binnen. In welke koffer hebt u uw zender gestopt? Ik heb er mijn schijnen aangestoten. Oh, in de zevende van rechts, Parker. En haal hem er alsjeblieft uit. Je weet wat voor scherpe geur die zender heeft. Ja, milady. lady. Ik zal hem een luchtie laten scheppen. Nou, die staat zijn mannetje wel. Wat zou je ervan zeggen als ik je nu de meer belangrijke details van de organisatie ga uitleggen? Dat is een uitstekend idee. Mooi. Ga dan rustig zitten. Ik zal beginnen met Thunderbird 5. O, juist. Het ruimtestation. Ja. John en Ellen lossen elkaar om de beurt iedere maand daaraf. Boven de aarde en met de computeruitrusting van Thunderbird 5... ...kunnen we iedere radioboodschap van waar ook ter wereld ontvangen. Geweldig! Dus jullie zijn in staat een ongeval te ontdekken... ...bijna op hetzelfde ogenblik dat het gebeurt. Ja, en zo nodig onmiddellijk onze reddingsploeg erop af te sturen. Op dit ogenblik is John in het ruimtestation. In Thunderbird 5. Als hij nu een oproep voor hulp zou binnenkrijgen die hopeloos schijnt... ...dan neemt hij hier contact met mij op. Oh, juist. En dat is het moment dat zijn portret verandert in televisiebeeld. Ja, je hebt het versnapt. Waar komt dat geluid vandaan? De asbak. Kijk maar. Ik druk op de knop en hij kantelt. Een microfoon. Fascinerend. Hallo, Breenz. De jo jongens hebben allemaal hun po -po posities ingenomen, meneer Tracy. Dankjewel, Breenz. We komen direct. Vergeet u de, de draagbare afstandsbedieningszender niet... Nee, die was ik niet vergeten, maar toch bedankt hoor. Brains lijkt me een schatje. Het is een fijne vent, en knap ook. Hij weet praktisch alles over mechaniek en elektronica. Hij er vanuit de hoofdwerkplaats. Wie weet er nog meer van het bestaan van International Rescue, Jeff? Absoluut niemand. Tenminste, voor zover we weten. Er was een vermoeden dat een zeker iemand uit het verre oosten iets aan de wet is gekomen. Hij luistert naar de naam van The Hood... Maar je weet het niet zeker. Nee. Als hij iets van het bestaan van onze organisatie weet, dan houdt hij het voor zichzelf. Tot dusver zijn we praktisch 100% zeker. Ah, daar hebben we Kirano met de thee. Oh, fantastisch! En precies op tijd. Kirano, dit is Lady Penelope. Ze komt uit Engeland om kennis met ons te maken. Ik ben blij je te leren kennen, Kirano. Welkom op het eiland, Lady Penelope. Verder hebben we nu niets nodig, Kirano. Dank je wel. Hij lijkt erg verlegen. Ja, hij zegt nooit veel, maar ik zou me geen betere vriend en medewerker kunnen voorstellen. Zal ik thee schenken, Jeff? Eén of twee klontjes. Twee, maak Penny. Ik ben eigenlijk meer voor koffie. We drinken hier liters per dag. Als we klaar zijn met de thee, dan neem ik je mee voor een tochtje over het eiland... ...om je alle Thunderbird-machines te laten zien en hun functies uit te leggen. Oh, dat zal opwindend zijn. Ik hoop het. Oh, laat ik de afstandsbedieningszender niet vergeten. Is dat die vreselijk zwaar uitziende kist in die, in die hoek daar? Hm. Oh, Jeff, daar moet jij niet mee gaan slepen. Ik ga pakken wel om het te doen. Parker, Pakken? Pakken? Ja, waar ben je? Parker? Oh, hé! Uh, My Lady. Ja, Parker. Wat zat je toch? Nou ja, laat maar. Kijk, wil je dit doosje voor meneer Tracy dragen? Waar naartoe? Mamaidi? Het ziet er zwaar genoeg uit. We gaan een tochtje over het eiland maken. Jongen, daar zijn we. Toe, Penny, laat mij het nou dragen. Ik verzeker je dat ik het best klaar Nee, nee, nee, nee, Jeff. Parker zou zich erg ongelukkig voelen als hij jou niet behulpzaam zou kunnen zijn. Niet waar, Parker? Ja, lady. Mooi. Zullen we gaan, Jeff? Zeker. Als je er niets op tegen hebt, nemen we je auto. De installaties liggen nogal uit elkaar, zie je. Natuurlijk, Jeff. Ga mee, Parker. Treuzel nou niet. Ja, kom er al aan, lady. Dat ding weegt zwaarder dan alle ladyships-verliesen bij elkaar... Zou ze nou werkelijk denken dat ik er een eer vind om dit ding te schouwen? Laten we hier maar stoppen. Het lijkt me een ideale plek om de lancering van Thunderbird 1 te zien. Zoals je wilt, Jeff. Heel goed, pakken. Stap hier maar, alsjeblieft. Ja, yeah, Mew Vanaf hier kijken we uit op een huis en het zwembad. Uh, ik heb mijn controleapparaat nodig, Penny. En de doos even pakken. Ja, milady. Herinner je je nog de lampen aan de loungemuur waar dat tapijt onder ligt? Ja, ja, ik herinner het. Nou, als Scott nou is opgeroepen voor een SOS... dan gaat hij alleen maar op dat tapijt staan... houdt zich vast aan de uitstiksels van de lampen... en dat gedeelte van de muur draait om zijn as. De andere kant is precies hetzelfde... en het lijkt door Scott nooit in de kamer is geweest. Oh, zit dat zo... Die veiligheidsmaatregelen zijn wel goed uitgedacht, ja. Dat hopen we. Wanneer Scott aan de andere kant van de muur is... ...brengt een soort van beweegbare strip hem naar de neuskerel van Thunderbird 1. Je bedoelt dat er een hangar is, direct achter de land? Direct erachter en ondergrond, want Thunderbird 1 is 30 meter hoog. Dus je begrijpt dat we een diepe uitgraving hebben moeten maken. Hier, uh, hier is uw kist, meneer Treysie. Dank je, Parker. Dus Scott komt in de neuskegel aan... gaat naar de controlekamer... en zodra hij zijn uniform heeft aangetrokken... is hij klaar om te starten. Als je nu de hoge frequentieontvanger inschakelt... dan hoor je hoe Sunnabert 1 zich voorbeweegt naar de startbaan. Jammer genoeg kan je het niet zien. Er bestaat gevaar voor straling buiten de neuskegel. Oké okay Scott, op weg! Op dit moment beweegt Sunnabert 1 zich voort... ...op zijn stelling langs het glijpad naar de startplek. Goed, let nu op het zwembad. Oh, het zwembad schuift naar één kant. Ja, het hele bassin schuift onder de patio. Oh, dat is een heel groot gat. <laughs> dat is zo. En als je nu naar beneden kijkt op de plek waar het zwembad was... ...dan zie je de neuskegel van Zonnebert King. Ja, ik zie het. Ik geloof bijna mijn ogen niet. Stop nu je oren maar dicht... Hij staat op het punt van starten. Prachtig, prachtig. De Thunderbird 1 met Scott aan boord is weg. Als dit een echte reddingsoperatie was... dan zou Scott met een snelheid van 15.000 mijl per uur naar de onheilsplek vliegen. En als we nu naar de rotsklip aan de andere kant van het eiland gaan... kunnen we Thunderbird 2 in actie zien. Hawker. Ik weet toch, meneer Tracy's kistje niet, hè? Nee, milady. Oh, pakken. Ja, ik weet het, milady. Nee, meneer Tracy's kist mij. Zoals je ziet steekt er een huis uit de rotswand. Onder het huis is een vlakke rotsmuur. Binnen die muur is de hangar van Thunderbird 2. Ja, ik, ik zie de rotswand naar beneden schuiven. Virgil bereikt ook zijn machine vanuit de lounge. Hij gaat naar het schilderij van de raket... Oh, ik dacht al, er is iets typisch aan die foto. Pakken schilderij schilderijen en altijd foto's. Virgil gaat met zijn rug tegen het schilderij staan. En de hele lijst draait horizontaal om zijn as. Tot zijn voeten hoger zijn dan zijn hoofd. Je bedoelt dat hij uit op het schilderij gaat liggen? Ja, inderdaad. En dan begint hij zijn reis over een serie glijplanken. En belandt rechtstreeks in Thunderbird 2. Oh, ik zie een heleboel groene gevallen bewegen in die hangar. Dat is Virtual die een kist uitzet. Een kist? Ja, er zijn zes kisten die elk speciaal zware reddingsmateriaal bevatten. Ze bewegen op een lopende band onder de romp van het vliegtuig. En welke kist kiest hij nou? Thunderbird 4. Oh ja, nou, dat nou, is. Dat doet hij dan verdraaid knap. Ja, Thunderbird 4 is onze onderzeer de 2 transporteert hem met een snelheid van 2000 mijl per uur... naar iedere gewenste plek van de oceaan. Als de 2 is gestart, zul je zien wat er daarna gebeurt. Jongen, hij ziet er nou uit als één groot kolossaal vliegtuig. Dat klopt. Als de kist op zijn plaats zit... is het aerodynamisch ontwerp van het vliegtuig voltooid. Ik ben met stomheid geslagen. Hé! Hey! Nou, stopt hij? Ja, omdat hij zo zwaar is, heeft hij een startbaan nodig om weg te komen. Als je goed kijkt, zie je een deel van de weg opengaan en tot een hoek omhoog. Hij gaat stijgen. Is met dat even iets? Een mirakel? Ik had nooit gedacht dat hij de lucht in kwam. Als Virgil zich daar als een woord houdt, dan brengt hij Thunderbird 4 tot boven de zee... en dan kunnen jullie de lancering ervan meemaken... Je kunt meneer Tracy's kistjes nu wel neerzetten, Parker. Oh, ja, ja, milady. Ja, alles is zo interessant dat ik mijn last bijna vergeten was. Virtual brengt nu het vliegtuig in een stilstaande positie net boven de oppervlakte van de zee. Dan valt de kist naar beneden en dobbert op de golf. De kist gaat open. Ja, de lanceerrails glijden naar buiten en daar... Thunderbird 4 in zee. Golden bestuurt die boot, niet waar? Ja, dat is zo. En dankzij Brains is de onderzeeboot, zoals alle Thunderbird machines... ...zeer revolutionair van ontwerp en capaciteit. Zo, nou nog een ritje naar het Ronde Huis en de tocht is compleet. <middels> een ongewoon huis. Er is een opening middenin. Speciaal ontworpen voor ons doel, Pellie. Onder dat huis is Thunderbird 3. Ellen is de piloot of eigenlijk astronaut. Want Thunderbird 3 is ons ruimteschip. En natuurlijk te bereiken vanuit de lounge. Heel goed, Pellie. Nog sterker, jij zat op de bank die met Ellen onder de vloer verdwijnt. Met een systeem wordt de bank vervoerd tot in de hangar van Thunderbird 3. En Ellen wordt snel omhoog geheven tot in de controlecabine van het ruimteschip. Zocht u misschien hier naar, meneer uh, Tracy? Oh ja, dank je, Parker. <lacht> Controlepost, vast van drie. Lancering nu. Hij ging omhoog midden door het huis. Ja, al onze toestellen moeten verborgen blijven. En daarom zijn we zo ver gegaan om de hangars en de startbanen te camoufleren. Ik ben werkelijk diep onder de indruk, Jeff. Het is me een grote eer dat ik je in onze geheim heb mogen inleiden. Nou, zullen we naar huis gaan om een hapje te eten? Kirano is een uitstekende kok, weet je? Dat zou erg fijn zijn. Voor we aan tafel gaan, Penny... ...zou ik graag willen dat je even naar de bibliotheek kwam. Nu je een van ons bent moet je onze codetekens kennen en nog andere essentiële details. Jij bent nu klaar, Parker. Ik roep je wel, hè, als ik je nodig heb. Jawel, Milady. Oh, wat heb jij voor boeken, Jeff? Brains neemt al het lezen voor zijn rekening. Maar dit kastje is van mij. Ik zie het al. Het verbergt de safe. Ja, en als u me even wilt excuseren, dan werk ik de combinatie uit. Een heel ingewikkeld systeem, hè? Inderdaad. Dit is misschien wel de meest ondoordringbare safe ter wereld. Hé, hey, wat is dat? Ik begrijp het niet. De safe is leeg. Misschien kan ik je helpen, Jeff. Parker? U riep mij, me'er Parker, je legt nu onmiddellijk alles terug. Alles, me'er Alles, Parker? Mm. Het spijt me, Jeff... Maar soms komt Parker's kleine gave ons zeer goed van pas, weet je. <laughs> nou ja, met twee zulke aanwinsten kan er niets misgaan met International Rescue. Thunderbirds, nu definitief van start! <tiedert>